Dit is dooral Megens met het NOS-journaal. Bijna driekwart van de gemeenten tegen proefboringen naar schaliegas. Op het jaarcongres van de Vereniging Nederlandse Gemeenten... werd een motie aangenomen waarin het VNG-bestuur wordt opgeroepen... zich tegen proefboringen uit te spreken. De motie was ingediend door de gemeenten Bokstel en Noordoostpolder. 72% van alle gemeenten stemden voor de motie. Volgens de burgemeesters van Bokstel en Noordoostpolder... is hiermee meer dan duidelijk dat voor het winnen van schaliegas geen draagvlak is... Het Nigeriaanse leger heeft de afgelopen jaren meer dan 8000 mensen gedood of laten doodgaan in de strijd tegen Boko Haram, zegt Amnesty International. Nigeria moet volgens Amnesty hooggeplaatste militairen berechten voor de oorlogsmisdaden die onder hun verantwoordelijkheid zijn gepleegd. De Mensenrechtenorganisatie zegt dat sinds 2011 ruim 7000 jongens en mannen zijn doodgegaan in militaire gevangenschap. Nog eens 1200 mensen zijn door het leger geëxecuteerd. De terreurbeweging Boko Haram pleegt al jaren bloedige aanslagen in Nigeria. Vooral christelijke instellingen zijn het doelwit. Bij de piramides van Gizeh in Egypte zijn twee agenten doodgeschoten door mannen op een motor. Dat gebeurde vlakbij een controlepost bij de toeristische trekpleister. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is niet opgeëist. In Egypte plegen islamisten geregeld aanslagen op agenten en militairen. Ook de toeristenindustrie is soms doelwit. Serena Williams heeft eenvoudig de halve finales bereikt van het tennistoernooi op Roland Garros. De Amerikaanse rekende in Parijs binnen één uur af met de Italiaanse Sara Erani. Het werd 6-1 en 6-3. De twee speelden acht keer eerder tegen elkaar en Williams heeft tot nu toe elke keer gewonnen. Het weer geregeld zon. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht koelt het af naar 8 tot 4 graden. Morgen is het zonnig bij maxima van 19 tot 23 graden. Vrijdag wordt het tropisch met middagtemperaturen van 27 tot 31 graden. Tegen de avond neemt dan de kans op een regen- of onweersbui toe. Dit was het NOS Show. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad staat file op de A1 Amsterdam-Amersfoort... tussen Laren en Eembrugge, 3 kilometer. Op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Bodegraven en Woerden, 9 kilometer. Daar ligt rommel op de weg, de rechterrijstrook is dicht. Het gaat om bakstenen en die hebben ook een paar auto's beschadigd. Verder file op de N15 Maasvlakte-Rotterdam... tussen Rozenburg en Spijkenisse, 6 kilometer. Op de N210 Rotterdam-Schoonhoven bij de Algera-brug, drie kilometer. En de N237 Amersfoort-Utrecht is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 Not Irak en zijn must moeten held liable voor deze crimes van abuse en destructie. ZFM. Vanuit Irak werd Israël vanavond bestookt met een onbekend aantal skatraketten. Al 25 jaar. Can't touch this. Okay. Live. Live. Sorry about the music. Dit is 25 jaar. ZFM. I'm like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 They ain't FM in 2015, al 25 jaar, een zee van muziek en een golf van informatie. The FM Lasciatemi cantare, con la guitarra in mano Lasciatemi cantare, sono un italiano gli spaghetti a dente, e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra, giornalia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suone.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 Ja, leven is